Visser met het NOS-journaal. Door de gladheid zijn vanochtend veel ongelukken gebeurd. Enkele mensen raakten gewond. Rijkswaterstaat meldde om 10 uur ongeveer 250 ongelukken op de snelwegen. Van provinciale en lokale wegen zijn geen aantallen bekend. Autos sleden op de spekgladde ondergrond van de weg. Verder waren er opvallend veel geschaarde vrachtwagencombinaties, zeggen de hulpdiensten. Bergingsbedrijven melden dat ze de handen vol hebben om iedereen weg te slepen. En hier en daar zijn wegen dicht. De waterstaat geeft het advies om niet de weg op te gaan in het oosten. De organisatie heeft alle beschikbare strooiwagens ingezet. Sinds gisteravond is er al meer dan 7,5 miljoen kilo zout uitgestrooid. Ook het treinverkeer heeft last van de IJssel op de bovenleidingen. Aantal treinen viel uit. en Op Schiphol zijn 20 tot 30 vluchten geannuleerd. In die voorkust zijn militairen en ex-militairen in opstand gekomen. Ze eisen meer loon, een betere huisvesting. Gisteren namen ze de macht over in de stad Boake. En ook vanochtend is er volgens persbureau Reuters weer geschoten. De militairen roofden gisteren wapens uit politiekazernes... en richten controleposten op langs belangrijke doorgaande wegen. Ook uit andere steden komen berichten van geweld door militairen. De minister van Defensie van die voorkust gaat vandaag naar Boake toe... om te onderhandelen met de opstandige militairen. Schaatser, Irene Wust heeft een enorme stap gezet op weg naar haar vijfde Europese allround-titel. De Brabantse, die bij de EK in Heerenveen gisteren al de 500 en de 3000 meter won, was oppermachtig op de 1500 meter. Antoinette Jong werd tweede en vijfvoudig kampioen Martina Sabrikova derde. Het weer, de zon met ijzel en sneeuw, die trekt langzaam naar het oosten. In de loop van de dag dan vanuit het westen licht te dooi. Morgen bewolkt wel droog en 5 tot 7 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in de provincies langs de oostgrens veroorzaakte gladheid plaatselijk nog problemen. De doorgaande wegen zijn over het algemeen weer goed te doen. Uitzondering hierop vormt Limburg. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Rotterdam Centrum van 2 kilometer door een ongeluk er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wat een heerlijk begin hier, hè? Ja, ja, ja, ja. De CEO van uh, Phil Collins en uh, Philip Bailey en The Easy Lover. Daarmee werd het uh, 6 over 2 Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer vanuit de Tolweg 10a. Een beetje kale boel hier, uh, Albert jan Ja, het is uh, een kale, maar hele mooie, schone studio hebben we. Jawel, heb je ook nog uh, wat gedaan? Ja, ja denk, uh, gisteren, gisteren met het heel team hebben we, hebben we de zaak uh, opgeruimd, om het zo maar eens te zeggen. Maar uh, ja, het is allemaal weer spik en span en schoon. En, uh, weer, uh, we kunnen er weer een jaar tegen. Zo is dat. En we hebben genoeg kerstversieringen voor, voor dit jaar. Aan het eind van dit jaar. Dat is mooi. De kerstboom hebben we niet buiten gegooid, hè? Nee, nee, nee. nee, het is okay. keurig opgeborgen. Mooi. We zijn er weer. Goedemiddag, luisteraars, kijkers niet te vergeten. Rob, jij ook. Hartstikke welkom weer in dit nieuwe jaar. We ja, jij jaar. Ook? ja, jij vorig ook. Vorig jaar, we zijn op 1, november, op 1 januari, hadden we ook al een uitzending. Ongelooflijk. Goed, uh, Zandvoort op zaterdag... En op deze gladde zaterdag, we horen het al in het nieuws, code geel ook voor de provincie Noord-Holland, maar daarover later meer. Uiteraard, de evenementenagenda. Nou, dit weekend hebben we nog de ijsbaan. We hebben nog de, de wenspaviljoen. Dus mensen kunnen nog van allerlei dingen wensen. En vanaf vijf uur vanmiddag natuurlijk Disco on Ice. Oh ja, spannend. Helemaal goed. En uh, ja, gisteren natuurlijk ook nog de nieuwjaarsreceptie geweest. Uh, die live te volgen was via de uh, enige echte lokale zender CFM. En dat was een kwaliteit hè, dat, dat, dat, dat doorkwam. Helemaal goed. Dat hadden de jongens van de technische dienst goed geregeld. Goed. Half 4, de evenementenagenda, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... dan kunt u meeschrijven voor het evenement waar u eventueel nog naartoe zou willen. Half 3 hebben we natuurlijk het weerbericht, het weekendweerbericht... van 7 en 8 januari 2017. Het dier van de week, hij staat niet in de Zandvoortse krant, maar ik zag hem wel in de Heemsteedse courant staan. Hé! Hey. Goed, hè? En hij luistert naar de naam Miko, en dat is een prachtige hond. Dier van de week, Miko, rond de klok van half 5... Het gedicht van de week wordt ook nog even twijfel... want ik heb er twee binnengekregen, Rob. Dus jij moet straks nog even een keuze maken. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report... Uit de nieuws uit de Formule 1. En hebben natuurlijk ook nog Sport Kort. Uh, en ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. We hebben er weer zin in. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. We zeggen een hele middag, Jawel. En we gaan ons opmaken voor de Disco On Ice. De Disco Classic Party. Ja, vanmiddag vanaf vijf uur dus Disco On Ice. Bij de ijsbaan hier in het centrum van Zandvoort. En met deze signal komen we alvast in de stemming. Let's go. Het centrum van Stadvoort. Bij de ijsbaan het jaarlijkse spektakel Disco aan de ijs En we kwamen alvast in de stemming met deze zin van de Tramps en de Disco Party. Inmiddels uh, kwart over twee geworden. Ja, morgen om half drie het uh, Nieuwjaarsconcert. Dus even kijken of we even ja, kunnen voorluisteren uh, in de kerk. Eens even kijken hoe dat daar klinkt. Morgen, dus het uh, nieuwjaarsconcert uh, live bij CFM te horen vanaf half drie. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, je vertelt het al, uh, code geel. Uh, wat houdt dat in voor het verkeer? Ja, en met name voor de provincie Noord-Holland. Want het wordt morgenochtend zeer glad op de wegen. Zo glad dat uh, weer uh, instituut KNMI zich genoodzaakt ziet om code oranje af te geven.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 Dus ook uw lokale CFM geeft voor morgenochtend een negatief reisadvies af. Oh jee, en wij moeten naar de studio. <laughs> en met name naar het oosten des lands. Oké, okay, tot zover de verkeersupdate hier bij CFM. De zaterdagmiddag, jawel, we zijn er weer van 2 tot 5 uur... met zo om half drie het weerbericht voor de komende dagen. Dus uh, even kijken of we ook na het weekend nog ellende blijven houden... wat betreft uh, Sneeuw, ijzel en noem maar op. Hier zijn de Mary Jane Girls. Lekker meedoen met deze klassieker uit de jaren 80. de single van de Mary Jane Girls en In My House. Jawel, het is tijd voor het Zandvoorts nieuws in het kort... want er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert-Jan. Nou, in het kort, ja, dat wordt een beetje, een beetje lastig. Beetje lastig. Allereerst, Fred Kroonsberg neemt afscheid. Fred Kroonsberg, raadslid voor het CDA... heeft om hem moverende reden afscheid genomen... van het Zandvoortse Gemeenteraad. Kroonsberg deed dat in een brief aan de voorzitter... burgemeester Niek Meijer. Zijn opvolger is Jan Belen. Hij zal, de jong, hij zal het jongste raadslid worden in Zandvoort en omstreken. Sinds april 2013 is Belen betrokken bij de CDA-fractie... en sinds mei 2014 is hij actief als buitengewoon raadslid. Belen heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet... voor het behoud van de watertoren... en het tegenhouden van de plaatsing van windmolens. bal voor de Zandvoortse kust. Kroonsberg is overigens niet verloren voor de Zandvoortse politiek. Hij zal naast... Arland Berg, buitengewoon raadslid voor het CDA worden. Belen en Kroonsberg hebben dus van positie en status gewisseld. Belen wordt in de extra raadsvergadering van donderdag 12 januari beëdigd. Kroonsberg in de reguliere raadsvergadering van dinsdag 24 januari. Gemeenteraad 12 januari in het teken van de nieuwe coalitie. In de gemeenteraadsvergadering op 12 januari aanstaande... ligt formateur mevrouw jo jo jo Joanne de Zwart... haar bevindingen bij het vormen van een coalitie college in Zandvoort toe. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het document... afspraken en uitgangspunten voor een nieuwe coalitie in Zandvoort... tot maart 2018. En daarna vindt de benoeming plaats, zoals gezegd van de wethouders. De heer Jan Belen wordt benoemd als gemeenteraadslid van het CDA. Hij vervangt de heer Kroonsberg, zoals gezegd in het vorige artikel. Laurens ten Heuvel weg bij SV Zandvoort. De samenwerking tussen SV Zandvoort en hoofdtrainer Laurens ten Heuvel... zal na dit seizoen niet verlengd worden. Dat meldt de website Voetbal in Haarlem. Ten Heuvel is bezig aan zijn derde seizoen bij de Zandvoortse voetbalclub. Hij was naar Zandvoort gekomen om de toen de tijd gedegradeerde club zo snel mogelijk weer terug te brengen naar de tweede klasse. Tot nu toe is dat niet gelukt en ook dit jaar zal het een zware opdracht worden. Het is een uitdrukkelijke wens van het bestuur, het nieuwe bestuur van Zandvoort, na dit seizoen gaan promoveren en heeft daarna een aantal zaken voor te be, ter beschikking gesteld. Wie de nieuwe trainer van SV Zandvoort gaat worden is nog niet bekend. Ook konnen nog geen reactie van Ten Heuvel krijgen al dus de Zandvoortse Courant.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 Zij kregen de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau... door de burgemeester opgespeld. Ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. Inderdaad, van harte gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. Het nieuws, wil je het nalezen, dat kan onder meer via de CFM-app... En mocht je hem nog niet hebben, hij is gratis te downloaden... in de Play Store, Windows Store en de App Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort... en download hem nu op je telefoon of tablet. De CFM-app, en dan kan je ook live meekijken trouwens op de ijsbaan. Dat is ook heel erg leuk. En zondagelijk om vijf uur start daar het spektakel Disco on Ice. Hier is Fox Stevenson. Dude. Gotta do. What do you got to do? deze van Fox Stevenson en sweet what Zo so, so is it. So, duidelijk het. Zo dadelijk het is hier drink and social so so bericht Hallelujah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 Zaterdagavond. We willen lekker dansen op uh, de ijsbaan hier in Salford tijdens Disco on Ice. We brachten hier in de stemming met deze van uh, Mark Ronson en uh, Brunner Mars. En de Uptown Funk. De Zo, het is uh, 1 over half 3. Nou, kom maar op met het weerbericht. Uh, blijven die uh, ellende houden uh, op het John, Als, of niet? Ja, het, het, het, zoals ik al zei over die verkeersinformatie aan het begin uh, van, uh, van dit uur. Het wordt vannacht en morgenochtend een negatief reisadvies, dus ik zou zeggen blijf lekker thuis. Want allereerst even terug naar afgelopen nacht. Afgelopen nacht viel er winterse neerslag. Eerst in de vorm van sneeuw en later kwam het tot regen. En dat leverde op een bevroren ondergrond ijzel op. Aanvankelijk hadden we vandaag nog te maken met ijzer en gladheid. Maar de gladheidsproblemen uh, zullen in onze regio geleidelijk verdwijnen. En vanaf 10 uur waren de temperaturen overal in de regio boven het vriespunt uitgekomen. De rest van de dag is en blijft het bewolkt en nevelig met af en toe wat lichtige spetter. De wind waait matig en aan zee aanvankelijk vrij krachtig uit het zuidwesten, maar de wind neemt in kracht af en draait later vanda vandaag naar het noordwesten. De temperatuur zal uiteindelijk uitkomen op maximaal 6 graden boven 0. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden... maar ook enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of drie... met lokaal kans op bevriezing van natte weggedeelten. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait niet meer dan aan zwak uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 7 à 8. En na morgen is het wisselvallig met geregeld zon... maar ook van tijd tot tijd regen of enkele buien. De temperatuur ligt veelal tussen de 6 en 9 graden. En vanaf vrijdag lijkt het weer kouder te worden... Al dus Rico Schreuder. Nou, het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl... of www.ricoweer.nl. Klapt hij er nou mee met de jingle? Ja. ja. Nou, dat klopt best goed, hoor. Tot zover het weerbericht doen we elke zaterdag en zondag... zo rond half drie. Hier is Adel. now. Daar gaat het niet lukken om te schaatsen, onder Under the bridge. Nee, dat bevriest het niet. Nee. You are the water under the bridge. De ziel van Adel. Nou, we hebben het over schaatsen hier in het centrum van Salvoort. Nog het hele weekend lang op de ijsbaan. Met onder meer vanavond Disco on Ice. Maar niet alleen in Zandvoort wordt er geschaatst... nee, ook in Tiel of in Heerenveen... hebben we dit weekend het EK Allround en het EK Sprint. Heel, ja, heel goed. En we kunnen melden dat schaatster Irene Wust voor de vijfde keer Europees kampioen is geworden. Schaatster Irene Wust heeft, heeft zojuist voor de vijfde keer in haar carrière... de Europese titel Allround gepakt. De Brabantse kwam in Heerenveen geen moment in de problemen... en won drie van de vier afstanden. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië werd tweede... Op het EK Antoinette de Jong eindigde als derde in het eindklassement. Nou, een mooi resultaat dus uh, voor uh, ons eigen Irene Wust. Jawel, en uh, Antoinette de Jong op de derde plek. Is toch goed? Hartstikke leuk. Ja, toch? Zeker. Nou, we blijven uiteraard ook het schaatsen vanmiddag volgen... bij Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Shalamar. When Eerlijk mee met deze klassieker van Shalomar en Night to Remember. Wil je trouwens meekijken in de studio van de CFM? Dat kan via www.zfm-live.nl Ja, iedereen is een beetje vandaag bezig met die kerstboom het, het huis uit te gooien. En wat gaan we daarna met die kerstboom nou, doen? Daar hebben we een oplossing voor. Mooi. Want het inleveren van de kerstbomen en de kerstboomverbranding op 11 januari aanstaande. De traditionele kerstboomverbranding is uh, dit jaar op woensdag 11 januari om half acht... Op het strand ter hoogte van het schuitengat doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting strand. Kerstbomen kunnen op 11 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur... bij de remise aan de Kamerling Onnesstraat nummer 20 of bij het schuitengat zelf. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 25 eurocent en een lot. Er worden eh, 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de krant en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere informatie wendt u zich even bij de gemeente Zandvoort. Dus 11 januari vanaf half acht... Tot, uh, ja, totdat het opgebrand is natuurlijk. Uh, de kerstboomverbranding, de traditionele kerstboomverbranding... op het strand van Zandvoort. Ja, en daar moet je bij zijn. Er is altijd een heel mooi uh, evenement zo op het uh, strand van Zandvoort. Al die kerstbomen die dan in één keer de fik in gaan. Hè? Ja, ja, dat moet je gewoon uh, meebeleven. We gaan een plaatje draaien uit de hitlijsten van dit moment... de Breakdown elke vrijdagmiddag toren tussen drie en vijf. En deze staat roken. ook by the water...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 Yeah, dear. Now she got a six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 ABC en The Look of Love. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV met uiteraard het radiogeluid op de achtergrond. Ja, de vakantie zit er bijna op en er komt erop aan met de volgende plaats. Hier is Madonna en Holiday. haar goede begintijd, zeg maar, hè? Toen scoorden ze iets als Material Goal en Dress You Up. En ook deze, de Holiday. Ja, nou, als we het over Holiday hebben... denken mensen ook meteen aan barbecue en zo. Nou, is het weer van vandaag niet echt barbecue weer. Maar ja, we hadden het eigenlijk over het volgende bericht... wat eraan komt. Vandaar dat we kwamen op de barbecue. We bedoelen er verder helemaal niks mee. Toch? Nee, helemaal niet. albert Nee, hè? We gaan het niet hebben over hang jongeren. Ja? ja, we gaan het hebben over hangherten. Ja, die heb je ook, hè? Ja, ja. Want tientallen herten brengen dagelijks de dag door in het centrum van Zandvoort. Hertenactivist Willem van der Sloot... begeleidt de dieren normaal gesproken in alle vroegte terug naar hun leefgebied... maar de laatste dagen gaan de herten niet meer mee. Het gevolg is dat de herten in kuddes rondhangen op veldjes en tuinen in het dorp. Van der Sloot. De herten zijn bang voor de jagers in het gebied. De dieren blijven soms de hele dag in het centrum... en zorgen soms voor gevaarlijke verkeerssituaties... Ze weten wat er in de duinen gebeurt. Mensen communiceren, maar dieren doen dat ook. Ze brengen elkaar op de hoogte van het gevaar dat dreigt. Sinds 1 november wordt uh, een paar dagen in de week... in de waterleiding Duinen op herten gejaagd... om het aantal terug te brengen. Op dit moment leven er duizenden herten in het duingebied. Volgens deskundigen moet het aantal worden teruggebracht naar 800. De gemeente Zandvoort bevestigt dat de laatste weken... meer hertenmeldingen zijn binnengekomen. Maar dat daarin nog geen aanleiding gezien wordt... om extra maatregelen te nemen. In de gemeenteraad zijn stemmen opgegaan... om in het dorp waarschuwingsborden te plaatsen... om automobilisten te waarschuwen... voor plotseling overstekende herten. Ja, je ziet ze echt heel veel op dit moment. En, uh, Facebook staat vol met de foto's van de herten. Ik had er van de week ook een paar achter mijn huis... Ik denk, goedenavond. Het was een uurtje of elf en uh, daar liepen ze weer, hoor. Door liep eens de laatste voor drie uur. I say the moon, I say the moon, I the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.